9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij nieuwe bombardementen en gevechten zijn in de Syrische stad Douma... zeker 36 doden gevallen. In de stad bieden rebellen nog altijd verzet tegen het leger... van president Assad en zijn bondgenoten. De rest van de regio Oost-Ghouta is heroverd op de rebellen. Honderden strijders en hun gezinnen maakten deze week gebruik... van een wapenstilstand om Douma te verlaten. Maar omdat de rebellen nieuwe eisen stelden aan de evacuatie... is het bestand na twee weken beëindigd.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 Ambtenaren moesten soms omvliegen via Puerto Rico, 600 kilometer verderop... om van het ene naar het andere eiland te komen. Nu mogen ze wel weer met Insel Air, schrijft minister van Nieuwenhuizen... aan de Tweede Kamer, want met hulp vanuit Nederland... is het toezicht door de Curaçaose luchtvaartautoriteit verbeterd. Het dodental van het geweld vandaag aan de grens van de Gazastrook... is opgelopen tot zes... De slachtoffers zijn Palestijnen die ondanks waarschuwingen van Israël langs de grens protesteren tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Naast zes doden vielen er vandaag meer dan 150 gewonden, van wie een aantal volgens de Palestijnse autoriteiten in levensgevaar is. Vorige week vielen bij soortgelijke confrontaties 20 doden en ruim 1400 gewonden, allemaal aan Palestijnse zijde. Schaatsfabrikant Maple Skate uit Herenveen is failliet. Het bedrijf is bekend van de opvallende goudkleurige schaatsen. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014 werden die gebruikt door 70% van de schaatsers. Maple Skate heeft al een tijd schulden. Er werken nog 10 mensen. De curator heeft goede hoop op een doorstart. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 5 graden. Morgen zonnig, maar vooral in het westen ook wat hoge wolkenvelden. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook zondag is het warm, maar met wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Er staan twee files Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken. 10 minuten vertraging. Op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere Stedenwijk en Almere Stad is de vertraging 5 minuten.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 Groepen.nl groepen.nl Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl Paula Modersohn bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid Nu in Rijksmuseum Twente Paula NPO Radio 1 EO NOS Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fiksen. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Het nieuwsforum, dat bent u natuurlijk normaal van ons gewend op dit tijdstip. Maar we bewaren dat nog drie kwartier, want er wordt druk gevoetbald. In Eindhoven bijvoorbeeld spelen de Nederlandse voetbalvrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. En dat lijkt een makkie te worden voor Oranje. De tweede helft is zo te horen net aan de gang. Frank Wielaard, is dus, uh, nog steeds 4-0 mag ik aannemen. Ja, twee minuten bezig in de tweede helft. Zo snel gaat het ook weer niet. Inderdaad, 4-0 is duidelijk genoeg na één helft. Inderdaad, dat was een makkie voor het Nederlands elftal. Nou moeten ze nog even kijken of ze dat nog even kunnen doorzetten tegen de Noord-Ieren of ze de moeite nemen... om er nog een paar bij te schieten. Dat lijkt me wel. De Noord-Ieren hebben overigens alvast een paar keer gewisseld... om dat te voorkomen. 4-0 staat er. En Excelsior speelt in Rotterdam tegen Willem II. Excelsior stond bij rust voor met 2-1. Jan Vincent van Zuiden. En dat staat het na twee minuten in de tweede helft nog altijd. Het was een grote kans zojuist voor Stanley Elbers. Die had er 3-1 van kunnen maken. En dan zou er een vroegtijdige beslissing van deze wedstrijd... hebben kunnen plaatsvinden. Maar het gebeurde niet. En dus is de vraag wat Willem II kan met 10 man. Want ze hebben een rode kaart kregen in de eerste helft, of ze er nog wat van kunnen maken in de tweede helft. 2-1 voor Excelsior. En dan in Amsterdam, jonge Ajax tegen de NEC. Die zijn ook begonnen aan de, de tweede helft. Ajax stond er bij eens dus met 2-0 voor. Gaan daar de titelaspiraties van de NEC vanavond in Amsterdam, Ragnar Niemeijer? dat zou zomaar kunnen. En promotie naar de Eredivisie is absoluut niet zeker meer. Het staat nog altijd 2-0. We voetballen 3,5 minuten in de tweede helft. En de NEC zal moeten laten zien dat het vanavond mentaal uit het juiste hout is gesneden. En dat het terug kan keren in deze wedstrijd. Vooralsnog 2-0 voor Jong Ajax tegen de ploeg uit Nijmegen. Barbara Barend kijkt met de voetbalvrouwen mee. En zal later met Meili Vos en Wierduk meepraten in ons nieuwsforum. Frank Wielaerts bij Nederland Noord-Ierland. 49 e minuut, de vrije trap voor Noord-Ierland na een overtreding van Sherida Spitsen. Diep op de helft van Noord-Ierland, maar inmiddels is iedereen wel verhuisd naar de helft van Oranje. Om daar de vrije trap te gaan ontvangen. Dat gebeurt uiteindelijk door Dominique Jansen. Die kopt de bal terug het middenveld in en krijgt dan de bal met dezelfde snelheid weer terug de hoek in. Richting Siri Worm, die is haar tegenstander alvast wel de baas. En er wordt ook nog een overtreding gemaakt als ze wel gewoon voordeel hadden kunnen geven, de, de scheidsrechters. Maar dat is niet gebeurd, vrij overigens snel genomen. En daaruit blijkt dat Nederland nog wel degelijk zin heeft om er een paar bij te schieten. Ze willen het tempo hoog houden en het publiek nog altijd vermaken. Niet voor niets het stadion uitverkocht in Eindhoven. Dik 30.000 man die hier zijn komen kijken. Die hebben zich in de rust ook uitstekend vermaakt. Daar hebben ze dus niet alleen voetballen voor nodig. Het is ook gewoon een feestje om hier met z'n allen te zijn. Zonder voetballen kan dat ook. Maar het voetballen is wel een leuke bijkomstigheid. En het gaat vandaag uitstekend. met uh, Noord-Ierland dat probeert uit te verdedigen. Maar het lukt niet. Groene is degene die ertussen zit. Van de Moss dan. Terug naar Groene. En dan moet het spel verdeeld worden naar de andere kant. Daar, uh, waar Worm en Martens een andere tegenstander hebben gekregen. De voorzet van Worm. Oh, de keeper laat los. Zit hij. Erin. Hij zit erin, denk ik. Maar hij wordt niet gegeven door de assistent scheidsrechter Higgins. Dat daar even helemaal mis. Wil die bal plukken? Ik denk dat die bal achter de lijn is geweest. Maar dat die assistent scheidsrechter niet goed stond. En dat dus nooit heeft kunnen constateren. Ik kan het nog een keer gaan terugzien zometeen. Ik heb natuurlijk niet de ideale hoek om het uiteindelijk te kunnen bepalen. Maar hij lijkt ja. me toch over de lijn te zijn geweest voordat hij daar wordt weggehaald. Uh, Rafferty was daar te laat. Uh, ja, 4-0 is het. Het had natuurlijk 5-0 dan moeten zijn. Higgins baalt ervan, maar ze komt goed weg. Want haar blunder, want dat is het natuurlijk ook gewoon... als je die bal simpel uit de lucht kunt plukken, maar je doet het niet. Je laat hem door de vingers glippen. Die blijft haar een doelpunt bespaard... Daar, uh, waar ze eerder al een bal door de benen liet glippen... die ook al bijna over de doellijn heen ging, maar toen net niet. En nu... Nou, ik vermoed gewoon net wel. Alleen, hij wordt niet gegeven. Omdat de assistent-scheidsrechter niet op de achterlijn stond. Op het moment dat het gebeurde, die was daar te laat gearriveerd. Nederland is inmiddels alweer eh, onderweg in de volgende aanval. Siri Worm bereikt eh, Miedema. Miedema heeft nog maar één tegenstander voor zich. Kapt zich vrij, schiet in. En op de paal, zegt Higgins. Die duikt niet eens. Die kijkt alleen maar een bit intussen. Dat het eh, allemaal goed afloopt. Nou, en dat loopt allemaal maar net goed af. Miedema had daar haar tweede treffer van de avond kunnen maken. Dat heeft al een paar keer gekund. Maar deze had erin gepast. Alleen gaat hij dan net op de buitenkant van de paal. Ja, Nederland wil niet met 4-0 winnen. Die willen met heel veel meer winnen. Want hoe meer doelpunten... hoe meer uh, het publiek zich natuurlijk uh, vermaakt. En hoe beter je er ook voor komt te staan in de week aan kwalificatie. Dat laatste is zeer zeker niet onbelangrijk. Een stevige schop, inderdaad. En dat is leuk dat je even meedoet. Uh, dat is allemaal... Boem, ja, je natuurlijk van... Sorry, je hoort ja, Barbara. Barbara. Barbara leeft mee. Oké, okay, sorry. Ik begreep het. Uh, van de Donk, die daar ja. een, inderdaad een behoorlijke schop krijgt. Schop. Nou is Van de van de Donk ook het type dat vrij vlot gaat liggen. Maar ze zijn dan inderdaad behoorlijk aan het schoppen geslagen. Niet alleen in de richting van de Donk in deze wedstrijd. Het levert een hoekschop op overigens. Daar komt die hoekschop. Die blijft een beetje voor de goal hangen en wordt dan weggewerkt uit het strafschopgebied. Maar het is uh, hooguit tijdelijk. Want uh, Oranje heeft de bal alweer terug. Siri Worm speelt uitstekend dit duel. Als uh, linksback, Maar uh, voornamelijk als een soort van linker middenvelder. En Dominique Jansen die nu de ballen heeft. Ja, die speelt min of meer als controleur voor de verdediging nu. En doet ook dat. Uh, prima. Ja, je kan eigenlijk niemand aanwijzen in het Nederlands elftal die het slecht doet. Dat kan ook bijna niet. Want uh, verdedigend hoef je niet zoveel te doen. En aanvallend gaat eigenlijk bijna alles goed in deze wedstrijd. Dat zie je ook terug in de stand. We zitten in de 53e minuut. Begint tweede helft dus. Het is 4-0. Frank, Barbara wil kort wat ja. aan je vragen. Ja, Frank, het, het niveauverschil... Noord-Ierland is wel echt dramatisch, hè? Het, ja, het is gruwelijk, ja. Want ah, ik belde, nee. Weet je, ja. We, het is... Bij de mannen zeggen we eens, het is moeilijk ook winnen van kleine landjes. Maar hier, dit is wel echt een dramatisch niveauverschil. Dit is, ja, dit is... Ja. Als, je nee, inderdaad, okay. als je kijkt, inderdaad... Slowakije is slecht, ja. maar dit is, dit is nog een tandje erger. Waar, wat ik tegen Nederland heb zien... voetballen inderdaad, is dit ja. veruit het slechtste. Ja. ja, nee, dat zijn we het dan over eens. Dus we okay. moeten er ook gewoon nog wel vier bij maken. Graag, ja. ja, ja. Want okay. wij zijn namelijk heel erg goed. Nou ja, wel. Ja, zo is het. Excelsior tegen Willem II, Jan Vincent van Zuid. We zijn bijna 10 minuten onderweg in de tweede helft en het staat 1-1. Ik kreeg heel zojuist de vraag van iemand, was het nou eigenlijk wel een penalty in de eerste helft? Die stond hier net naast mij. Ja, ik vond van wel, het was een penalty. Want Van Duinen was doorgebroken, Latschman trekt hem onderuit. En dan is het een penalty en een rode kaart. Ik vond het een terechte strafschop. Maar er zijn hier toch wat twijfels bij de supporters van Willem II. Die kregen hem tegen. Maar de Excelsior is in de aanval. De over de rechterkant met Stanley Elbers. Die dus een hele grote goede kans kreeg op de 3-1 aan het begin van de tweede helft. Zojuist ook een kans voor Karami gezien. Dus het is eigenlijk wel Excelsior wat het voorlopig bepaalt hier in eigen huis. En dat is toch best opvallend. Want Excelsior heeft nog maar 10 punten gehaald thuis dit seizoen. En 25 in uitwedstrijden. Dat verschil is echt enorm groot. Je kunt absoluut niet spreken van een thuisvoordeel dit seizoen voor Excelsior. Maar nu staan ze dus wel met 2-1 voor. En als ze dit over de streep weten te trekken of ze weten het nog uit te breiden. Dat kan natuurlijk ook. Dan zouden ze voor het eerst in 2018 een thuiswedstrijd winnen. Nou daar zijn ze wel aan toe hier hoor. Op op. Het voorlopig ziet er te goed uit. Is het wel Willem 2 nu in balbezit? Ze spelen ja, heel compact, zoals dat heet. Het moet ook wel, want ze hebben een man minder. Na die rode kaart voor Latchman. Er is ook gewisseld, want er is een aanval eruit gegaan. Kroeks en de verdediger Wijnaldum erbij gekomen om natuurlijk de plek van Latchman over te nemen. Ja, het is echt hopen op een uitval voor Willem 2. Om toch nog een resultaat te halen hier bij Excelsior. Willem 2 speelt trouwens zo. Om zichzelf veilig te spelen. Dat zou vanavond nou bijna zo goed als kunnen. Als ze zouden winnen. Maar dat wordt dus een lastig verhaal. Ze zijn nog niet helemaal veilig. Maar het gaat wel goed onder leiding van die interim trainer. Reinier Robbermond. Die het overnam een paar weken geleden. Van Erwin van der Looy. Die onder druk van de supporters weg moest. Bij Willem II. En uh, sinds Robbermond is, uh, aan het roer staat. Is er dus drie keer gespeeld. Zeven punten gepakt. Drie keer. Uh, twee keer gewonnen. één keer gelijk. Dus dat is uh, goed. Maar dit lijkt toch uh, voorlopig op de eerste nederlaag voor Robbermond. Als trainer van Willem II. Maar er is natuurlijk nog even te spelen. Ruim een half uur nog bij Excelsior tegen Willem II. En de stand is 2-1 voor de Rotterdammers. En dan uh, Jong Ajax NEC en daar is Rachna Niemeyer. En Rachna, geniet jij een beetje van die wedstrijd? Ja, ik vind het wel een boeiend duel staat 2-0 voor Jong Ajax. Jong NEC, of NEC, ja misschien ook nog niet zo oud. Maar het is NEC tegen Jong Ajax. NEC breekt uit. In de 55e minuut Levert niets op een ingooi aan de linkerkant. Nou met name, om je vraag nog even te beantwoorden. De eerste 20 minuten waren echt zeer aantrekkelijk. Ja. Ajax wist daarin twee keer te scoren eigenlijk uit twee kansen. En voor NEC waren er toen nou vijf, zes mogelijkheden. Echt, ja, daar had er eentje in gemoeten. De ploeg uit Nijmegen had op voorsprong. Moeten komen. Toen dat niet gebeurde, ging het defensief wel heel makkelijk twee keer mis. Langdurig balbezit uh, voor uh, Jong Ajax in het strafschopgebied van NEC. Niemand die ingreep, niemand die de bal wegroeide. En het gaat vaak mis in uitduels. Ja, het is wat anders hier voor die paar duizend man. Want meer dan twee zullen terecht niet zijn. Wat anders dan in de volle Goffert in Nijmegen. Maar ja, dat weet je. Dat is de Jupiler League. Ajax trapt de bal naar voren toe. Niemand uh, kan er daarvoor in iets mee. En dus uh, wordt die bal opgepakt door. De keeper van NEC trapt hem naar voren toe. Komt net zo hard weer terug. Die bal richting de middenlijn. Ja, Fortuna Sittard speelt vanavond ook. Die ploeg is de koploper in de Jubilee League. Staat op een 1-0 voorsprong in Deventer bij Goethe Eagles. Zou op 68 punten kunnen komen. En NEC zou wel eens dus op 64 kunnen blijven staan. Met na vandaag nog vier wedstrijden, vier punten achter. Als het zo loopt vanavond. Dan heeft NEC een heel groot probleem. Want die club moet eigenlijk gewoon heel snel teruggezien. De begroting, et cetera. Richting het hoogste niveau. Bar aan de rechterkant. Als spits van Feyenoord steekt de bal wel lekker door. Voorzet vanaf de rechterkant van Mark Dijkstra. Maar er staat niemand voor het doel. En bovendien is die bal van NEC ook hard, die bal van Dijkstra. Nieuwe spits zojuist gekomen. Overigens Languil, een Franse man uit Martinique. Hij is Braken komen vervangen. Kreeg één of twee mogelijkheden. Was een twijfelgeval voor vandaag. Die is eruit gegaan. We zitten in de 58 ste minuut. Jong Eijers tegen NEC. Inmiddels toch wel vrij comfortabel. 2-0 voor Jong Ajax.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 Your boys met Suburbia. Goed, dan um, gaan we weer naar uh, Frank Wielaert. Naar uh, Nederland tegen uh, Noord-Ierland. Nog steeds uh, die 4-0. Het hapert een <tie> beetje, uh, heb ik de indruk, uh, Frank. Ja, het is een paar momenten van Noord-Ierland nu voor de goal van Oranje gezien. Zelfs een ingreep van Sari van Velendaal op een inzet van Rafferty uit een standaard situatie voor de noord ieren Nu een hoekschop voor Oranje. Dus dan zou het aan de andere kant ook weer gevaarlijk kunnen worden. Want dat is toch steeds een beetje twijfelachtig. Daar randje doelgebied blijft die bal steeds een beetje hangen. Als die wordt voorgegeven zoals nu door Spitsen gaat hij richting de tweede paal. Maar komt hij weer terug over de doellijn voordat hij überhaupt... Voor is, blijft hij hangen op het dak van het doel. En dus is het gewoon een doeltrap voor Noord-Ierland. Die, dus, een eerste kans na een uur voetballen hebben gehad. om de treffer in ieder geval te maken. En Nederland heeft alweer een paar mogelijkheden, onder andere via Chinese van der Zanden. Een schotje was het, waar het een veel betere schot had kunnen zijn. Uh, ...gemist om de 5-0 te maken. Overigens ingevallen Renate Jansen... ...dat is een linkeraanvaller van FC Twente... ...die nu rechtsback staat te spelen. Dat is op zich opmerkelijk. Desiree van Lunteren, ook geselecteerd. Die zit op de tribune toe te kijken. Die speelt normaal gesproken rechtsback ...bij dit Nederlands elftal. Is gepasseerd voor deze wedstrijd. Want uh, zoveel verdedigers hadden we ook weer niet nodig, blijkbaar. Maar Renate Jansen... Ja, ...die is al vaker in het Nederlands elftal geprobeerd als verdediger... ...links en rechts op de backpositie... ...terwijl ze bij haar club gewoon aanvaller is... Overigens een uh, wat treuriger verhaal is uh, het verhaal van Kika van Es. Die is geblesseerd geraakt. Wilde dolgraag ooit een keer in het PSV-stadion spelen als klein meisje. Toen uh, ze zichzelf nog uh, Randy noemde omdat ze tussen de jongens speelde. Daar komt een schot van Martens uit tweede instantie. Kan die nog binnen getikt worden? Ja. Dat wordt hij inderdaad door Cerise van de Zanden. Op aangeven van Danielle van den Donk. Een halve ingreep van de keeper van Noord-Ierland. Zorgt ervoor dat Nederland op 5-0 komt in deze wedstrijd. Na een goede inzet van Martens. Moeilijk genoeg... Voor Higgins om hem niet te hebben. En via Van de Don komt de bal dan bij Shanice van der Zanden. Die na twee assists nu ook een doelpunt op haar naam heeft staan. En dat terwijl ze in de tweede helft toch beduidend minder nadrukkelijk aanwezig is dan voor rust. Want uh, ze kan niet tot haar voorzetten komen. En ook haar uh, gevaarlijke momenten dat ze kan schieten zien er niet echt goed uit. Maar een goed moment van Lieke Martens. Eén tegenstander kwijt, twee tegenstanders kwijt. En dan moet die keeper die bal natuurlijk uiteindelijk gewoon midden op de goal klem vast hebben. Maar dit heeft ze niet. En dan uh, krijgt Nederland de herkansing uit. De rebound. Uiteindelijk de goal van Shanice van der Zanden. Maar dit was wel weer zo'n typische Lieke Martens actie. Waar dan een gevaarlijk moment uitkomt. En daar hoef je je dan weer niet over te verbazen. Want dit is typisch wat zij kan. Niet voor niets. Voor uh, afgelopen jaar gekozen tot de beste speelster van het jaar. Maar ik was nog aan het vertellen over Kika van Es. Triest verhaal. Oh, we moeten de, de veter van de keeper nog even strikken. Daar zal het aan gelegen hebben dat ze hem niet vast had. Dan kunnen we mooi, hebben we mooi even de tijd voor dat verhaal. Kika van Es ooit als amateurspeelstertje, noemde ze zichzelf Randy, had ze kort blond haar. Want ze speelde tussen de jongens en ze vond het maar raar als enig meisje. Dus had ze zichzelf Randy genoemd en ze werd als Randy onder andere gescout door PSV. Tot ze door hadden dat het een meisje was. En toen was het ineens niet interessant meer. Maar haar droom bleef. Ze wilde in het PSV stadion spelen. Dat had vandaag gekund. Maar ze is geblesseerd geraakt op de training. En dus er vandaag niet bij. En ze kan ook niet invallen. Dat gaat ook sowieso niet meer lukken. Zojuist is Jill Roord in de ploeg gekomen. Uh, en dan moet de aftrap na de 5-0 nog genomen worden. Kika van Es, is toch sneu. Ben je in het PSV-stadion, zit je weer te kijken... waar je liever had willen voetballen en een droom had willen waarmaken. Nederland leidt intussen met 5-0. Janies van der Zanden, 2 assists, 1 goal. Martens... Twee goals, één assist en Miedema scoort er ook nog tussendoor. Net als Spitsen. Goed. Uh, uh, Barbara, yeah, ja. uh, wat wou je zeggen? Ik dacht dat je iets wilde zeggen. Nee, of, nee, ik vond nee, ik ook... het een herkenbaar verhaal oh, ook van ja. Randy. Ik, ik voetbalde als klein meisje ook bij de jongens. Nou, noemde ik me niet... Uh... Brammertje. Maar ik had, zat ook altijd te hopen... dat uit mijn team werden altijd jongens ieder jaar gescout voor Ajax. En ik was toch de beste van mijn team. En nou, ik zat ook altijd bij de brievenbus te wachten. Maar die brief kwam natuurlijk nooit. <laughs> dus het is herkenbaar. En dat maakt het extra leuk trouwens... dat de, die uh, jonge meiden nu wel naar... Uh, PSV of Ajax kunnen. Ja. Gewoon bij, ja. En het feit dat het nu in het PSV-stadion wordt gespeeld... Ja. volle bak is natuurlijk ja. geweldig. Ja, maar ik, ik, ik denk dat als je naar de arena gaat... dat het ook uitverkoopt. Het is zo populair op dit moment, het vrouwenvoetbal. En het wordt, is ook gewoon een uitje met de hele familie. Ja. Maar jij we hadden het net even ja. over tijdens de plaat. Maar jij zei de kuipen, daar moeten ze niet naartoe. Nee, ik vind dat je de clubs die vrouwenvoetbal hebben moet belonen. Dus PSV heeft vrouwenvoetbal. Ik vond het ook een hele rare keuze dat je in Groningen gaat spelen. Want Groningen heeft geen vrouwenvoetbal. Heerenveen, wat er vlakbij ligt, wel. Ajax heeft vrouwenvoetbal. Dus ik vind dat je altijd dit soort belangrijke wedstrijden, die uitverkopen tegenwoordig, daar verdient zo'n club, zo'n stadion ook aan. En moet je de clubs belonen die zelf vrouwenvoetbal hebben. Dus nou ja, dan uh, PSV terecht. Hè? En, en je moet natuurlijk wel een stadion vol krijgen. Het is niet leuk als je de arena alleen de eerste ring verkoopt. Dus als je nou ja, voorziet dat je een, een, een dusdanig belangrijke wedstrijd... zoals bijvoorbeeld tegen Noorwegen... Nou, dan zou ik zeggen gewoon lekker uh, in de arena gaan voetballen. Ja, ja het kan natuurlijk zijn dat, er, uh, dat het Veen-stadion niet beschikbaar was. Hè. Ik, ik weet de, achter... nou, de keuze, keuze, keuze wel... niet voor, voor, voor nou Groningen. Ja, maar, he, maar goed, maar... dan had je ook naar Twente je, kunnen gaan. Of had dan had je, had je ook naar andere stadions. Maar ik bedoel, dat is mijn, mijn persoonlijke mening. Is dat je de, de clubs moet belonen waar al vrouwenvoetbal is. Ja. Maar goed, ja, dat is zo daarnaast. denk ik erover. Helder. Excelsior tegen Willem II, Jan Vincent. 25 minuten nog te spelen. Het staat nog altijd 2-1 voor Excelsior. En er is eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurd na die felle openingsfase na rust. Waarin Excelsior snel op jacht ging naar de 3-1. Maar ja, die viel niet en uiteindelijk weinig meer gezien nadien. Willem II heeft het moeilijk met zijn tienen. En Excelsior, ja, loert wel. met Kansjes nu ook weer met een steekpaas. Maar wel een Reuter. Doelman van Willem 2 staat goed te keeper Deze keer in ieder geval. En hij uh, pakt die bal op. Maar uh, ja, Willem 2 heeft het moeilijk. En Excelsior ja, zet niet meer echt aan. Hoewel Mitchell van der Gaag, de trainer die na dit seizoen afscheid neemt... wel aan de kant staat te schreeuwen van... Uh, kom op, laat wat zien. Ook voor het publiek. Want het is uh, uitverkocht hier op Woudenstein. Nou is uh, dat niet zo'n prestatie als het uh, Philips stadion. Waar jullie het net over hadden. Want nou, daar kunnen er niet zo'n 4000 in. Maar ze zitten er wel uh, vanavond allemaal. En uh, ze willen eindelijk weer eens Excelsior zien winnen. En dan het liefst natuurlijk ook met mooie cijfers. Maar goed, allereerst maar eens winnen. Voorlopig staan ze 2-1 voor het balbezit voor de Excelsior. Via Massop gaat de bal naar de spits van Duinen die zich wat heeft terug laten zakken. Op het middenveld dan. Uiteindelijk gaat de bal naar Chimikas. Links-back van Willem II. Die schiet die bal ja, een beetje blind naar voren toe. Daar kan Sol niks mee. De spits, de topscorer van de eredivisie, die kan die bal nooit binnenhouden. Dus gaat hij over de achterlijn en mag doelman Zwarthoet zo dadelijk een doeltrap gaan nemen. Ook eens kijken wie er zich aan het warmlopen zijn. Want ja, ook Betje natuurlijk. Spits van Willem II. Negen goals gemaakt tot nu toe. Die kan natuurlijk een doelpunt maken. En dat heeft Willem II nodig. Alleen ja, met zijn tienen is dat toch een stuk lastiger dan met zijn elven. Zo blijkt vanavond. Het wachten is nog steeds op het doeltrap van Zwarthoed. Die neemt daar erg zijn tijd voor. De doelman van Excelsior. Nog steeds. Hij neemt een aanloop. Dan loopt hij weer een paar passen terug. En dan uiteindelijk uh, toch maar een lange bal geven. Nou, dat doet hij dan nu. De bal komt ver op de helft van, uh, Excelsior, af, van Willem II. En dan moet uh, Van Duin het kopduel aangaan. Doet dat niet. Louis van uh, Willem II wint het kopduel. Maar krijgt de bal niet bij een medespeler. En dus uh, is het uh, balbezit voor Excelsior. Maar is er een overtreding begaan? Volgens mij door Van der Linden op... Van Duinen. Ja, Van Duinen ligt op de grond. En dan krijgt Excelsior een vrije trap. Nou, misschien is dit dan een kansrijk moment als die bal goed voor de goal wordt gegeven. Nee, dat, uh, ze kiezen voor de korte variant. Fijk snel op Koolwijk. Maar dat mag niet van scheidsrechter Van der Graaf. Die onderbreekt het. En die geeft de bal dan aan Bruins. En dan wordt die vrije trap alsnog genomen. En uh, Excelsior kiest ervoor om rustig op te bouwen. Via Koolwijk gaat de bal naar Faas, Centrale verdediger schuift hem in de voeten van Elbers. Die zo mooi scoorde. Zo op slag van rust met de hak achter het standbeen langs. Geeft hij de bal terug aan Koolwijk. Koolwijk dan naar Jordi de Wijs. Die staat in het centrum van de verdediging omdat Matij geschorst is vanavond. Maar de paas is niet goed. Hij gaat over de zijlijn. Willem 2 mag gooien. Nog ruim 20 minuten heeft de ploeg uit Tilburg om iets te doen aan die 2-1 achterstand. Want dat staat het nog altijd voor Excelsior. Jonge Ajax, NEC, daar gaan we naartoe. Ragnar Niemeijer, is het nog steeds 2-0? Het is 2-0. Het beste is er wel af. We zitten in de 70ste minuut. En er is een gele kaart. Die is voor Kelvin Verdonkt. De linker verdediger van NEC. En vanaf mijn positie op uh, ja, de wat grotere tribune. Niet de hoofdtribune misschien. Maar de wat grotere tribune van de toekomst. Zie ik een penalty. Maar scheidsrechter Ed Jansen legt de bal er net buiten. Geen penalty voor Jonge Ajax... Dat toch al met 2-0 aan de leiding staat. Maar slechts een vrije trap aan de zijkant. De bal ligt uh, nou net niet op de rand van het strafschopgebied. Het was de Hele snelle Shane Nunnelly Die. Uh, nou ja, Max Verstappen was er niks bij. Echt op topsnelheid weg was. En Verdon kon hem niet bijhouden. Nu is er een vrije trap. Zojuist nog een bal van de lijn gehaald. Een hoekschop. Danilo Doekie was er voor Ajax. Uh, verdedigen. dichtbij. Bal uh, net op tijd weggehaald voor de lijn. En nu uh, door een NEC. Een verlengd bij de eerste paal. Gaat over de achterlijn. En dan komt een uh, corner aan voor jong Ajax. Ja, NEC heeft eigenlijk twee mensen waar het heel erg van afhankelijk is: uh, Ferdi Kadioglu. Die hebben we al een mooie dingen zien doen in het verleden in de Eredivisie. En ook een oud-PSV'er... Arnoud Groeneveld. Twee doelpunten gemaakt in twee... Interlands voor Jong Oranje. Ja, de ploeg is afhankelijk van die twee. En als die twee het niet hebben... en dat hebben ze vandaag eigenlijk niet... want ik heb ze niet of nauwelijks gezien... dan heeft Pepijn Leinders met zijn NEC een levensgroot probleem. Zeker ook omdat hij op vier punten van Fortuna Sittard zou kunnen komen. De koploper misschien wel na vanavond in de Jupiler League weer. En dan ja, is promotie heel ver weg. Nunneli probeert het vanaf de rand... Van strafst op gebied, Jong Ajax met een mogelijkheid. De bal wordt weggehaald. Het is uh, 2-0. En eigenlijk zien we NEC nauwelijks meer hier op de toekomst. En ik zei er straks, ja, weinig mensen. Hoeveel zijn het Ik denk 2-2.500. Maar dat betekent wel dat beide kanten van het veld gevuld zijn. En dat het eigenlijk best wel gezellig is hier in Amsterdam. Ja, kijk hoe lang het nog is bij Nederland tegen uh, Noord-Ierland. Frank Wielaert. 19 minuten nog officieel. Er komt nog wel wat extra tijd bij. Linette Berenstein net in de ploeg gekomen. Voor Shanice van der Zander. Ja, Die is bij haar club Olympique Lyon natuurlijk helemaal niet gewend om nog volledige wedstrijden te spelen. Komt daar meestal van de bank. 20 minuutjes, 15 minuutjes, soms 10 minuten. Om uh, haar uh, uh, kunsten te laten zien. En nu heeft ze toch dik een uur gespeeld. En haar bijdrage wel gehad in uh, dit elftal. Linette Berenstein dus in de ploeg gekomen. Nederland weer in de aanval. Groene net een schitterende paas gegeven in de richting van uh, Van der Donk. Die kwam net niet aan. De keeper was net... Net wat eerder, maar Groen heeft er nog wel zin in. Miedema kan schieten uit de tweede lijn. Schot geblokt een paar meter verderop door de Noord-Ierse verdediging. Die nu proberen uit te verdedigen. En dat doen via hun aanvoerder. En uh, die komt er alleen niet uit tegen Renate Janssen. Renate Janssen verdedigt goed. net Berestein ingespeeld. Eén-tweetje tussen beiden. Met de tussenkomst. halve tussenkomst van de Noord-Ierse uh, Noord middenveld. En net krijgt alleen de bal niet bij Van der Donk. En dus wordt die bal weer weggeschoten. Dominique Janssen pikt op. Centraal achterin bij Oranje. Van de Gracht ingespeeld. In de middencirkel gebeurt dat. Nu staat iedereen, behalve Sari van Venedaal weer op de helft van Noord-Ierland. Dat is eigenlijk bijna de hele wedstrijd al zo. Bal bij de buitenkant. Siri daar uh, Aan die kant, daar waar Lieke Martens gewisseld is voor Yil uh, Roort. En uh, nu de bal naar de buitenkant. Goeie voorzet van Worm bij de eerste paal. Blijft die bal een beetje liggen. Opgepikt daar door Van de Donk weer terug naar Worm. Nieuwe voorzet nu hoog richting de tweede paal. Higgins daar half, maar niet helemaal. En een kopkans voor Bierenstein. Hoekschop nog uiteindelijk. Omdat die bal via de verdediging van Noord-Ierland over de achterlijn heen gaat. Dat had de 6-0 zomaar kunnen zijn... Goed gezien vanaf de linkerkant van Worm dat die bal daar... ...over iedereen heen richting de tweede paal... ...naar Lionette Berenstein had gekund. En dat lukte ook allemaal wel. Alleen uh, kwam die bal niet tussen de palen terecht. Nu Worm onderweg om een hoekschop te gaan nemen. Ook van die momenten waar Nederland steeds gevaarlijk uit is geweest. Noord-Ierland heeft vrij veel moeite... ...om die bal uit het eigen strafschopgebied te krijgen. Nu niet, want bij de eerste paal weggekopt... ...en dan weggeschoten. Alleen moeten ze snel richting de rand van hun eigen strafschopgebied... ...allemaal in de verdediging. Want voor je het weet is Nederland weer terug. Daar komt de bal van Spitsen weggekopt uit de doelmond. En dan kan Noord-Ierland No dat kunnen ze nu wel op snelheid. Maar die spits die ze daarvoor in hebben staan, die is niet zo snel. Ook oh, wel handiger nu even dan Renate Jansen. En dan is ze er wel door. Kan die voorzet komen. Goed meegelopen door Van de Donk. Moet die bal onder controle krijgen. Krijgt ze niet. Schotje nog. Nou, meer dan een schotje is het uiteindelijk ook niet hoor. Het is een kansje: het tweede doelpoging van Noord-Ierland in deze wedstrijd. 74 minuten hebben we bijna gespeeld. Dat staat 5-0 voor Nederland. NTO Radio 1. Het is half tien en Christian Bonebakker is hier met Het Nieuws. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram... moet zich laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien. Verdachten van een dodelijke woningoverval in Gees in Drenthe... hebben lagere straffen gekregen... omdat het OM heeft gerommeld met een getuigenverklaring. Een van de verdachten gaat daardoor vrij uit. Twee anderen kregen 12 jaar cel in plaats van de geëiste 15 jaar. In Amsterdam is een verdachte aangehouden voor een liquidatie... Voor jaar in Rotterdam. In augustus werd een 42-jarige man doodgeschoten op een caféterras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. Deze week loofde de justitie 20.000 euro tipgeld uit. Of dat tot de arrestatie van de 25-jarige Amsterdammer heeft geleid is onbekend. En de Amerikaanse jazzpianist Cecile Taylor is overleden. Hij was een pionier van de free jazz, een muziekstijl met vooral improvisatie en zonder vaste melodieën en ritmes. Taylor stond erom bekend dat hij de piano keihard aframmelde. Hij wilde naar eigen zeggen zijn publiek in ademnoten brengen. Cecile Taylor was 89 jaar. Langs de lijn en opstreken. Ja, met drie wedstrijden gaande waar we bij zijn: Nederlands-Ierland, eh, Jong Ajax tegen NEC en Excelsior tegen Willem II, Jan Vincent. Kwartiertje nog. 2-1 voor de Excelsior nog altijd. De ploeg uit Rotterdam heeft het aardig onder controle. Willem 2 loert op de counter. Die hier af en toe ook wel komt. Maar echt grote kansen niet gezien. Zojuist een schotje van Tom Haaien. Die vorige week zo schitterend scoorde uit een uh, vrije trap. Namens Willem 2. Maar nu schoot hij hem in de handen van Zwarthoed. Ja echt heel veel te duchten heeft Excelsior niet van Willem 2. Excelsior heeft nu ook het balbezit. Op het middenveld met de aanvoerder uh, Kolwijk. Alles of niets. Zo zingt het uh, publiek uit Tilburg. Dat uh, toch ook massaal is meegekomen hier naar. Rotterdam. Ze willen nog wel een slotoffensief zien van hun ploeg. Maar voorlopig is Excelsior in aanval. Nou, dit moet het 3-1 worden. Van Duinen van Duinen. Nee, weer niet. Goeie kans toch hoor voor Mike van Duinen. Maar hij ziet dat de bal gekeerd wordt. Maar we gaan naar Eindhoven. Frank. 6-0 voor Nederland. Een afgeslagen hoekschop leek het te zijn als Spitsen die neemt. Maar die bal wordt weggewerkt. Niet naar voren, maar naar de zijkant toe. Daar is Van der Gracht notabene degene die hem oppikt. En de bal opnieuw voorslingert. Iedereen bij Noord-Ierland denkt mooi die bal gaat achter. Maar daar was Spitsen nog. En die... Pikt die bal in één keer uit de lucht. Binnenkantje rechtervoet doet ze uitstekend. Schiet die bal binnen. Onhoudbaar voor Higgins. En dat betekent dat het 6-0 staat voor Nederland. En dat we lekker bezig zijn met z'n allen in deze WK-kwalificatiepool. Nederland blijft daar deze wedstrijd bovenaan staan. Dat is een ding dat zeker is. Dat het 6-0 is, dat blijft allerminst. Of alle 6-0 blijft, is allerminst zeker. We moeten namelijk nog een kwartier. En we gaan ook weer terug naar Jan Vincent. Waar ook nog een klein kwartier te spelen is. Excelsior dus met 2-1 voor. Goede kans voor Mike van Duinen. Maar wel een Roy doen. doelman van... Uh... Willem 2 heeft er een antwoord op. Komt een wissel nu. Even kijken wie erin komt. Het is uh, Levi Garcia. Die komt uh, in het veld. En Stanley Elbers, de man van de mooie 2-1. Hij gaat naar de kant toe. En dan heeft Levi Garcia dus nog een klein kwartiertje om te laten zien wat hij kan, de huurling van AZ. Het kwartiertje beginnen we met balbezit voor Excelsior. Uit een ingooi, Milan Massop staat klaar om die bal in te gooien. Dan is het wachten tot er wat beweging komt, mensen die die bal willen hebben. Nou, voorlopig is dat niemand, dus smijt die Massop die bal maar gewoon een net naar voren toe. En komt hij met goed geluk ook nog een beetje bij Mesaud uit. Speelt de bal doorspelen op de nieuwe man, Levi Garcia, maar de bal gaat over de zijlijn. Dat betekent dat nu Willem 2 mag gooien, halverwege de eigen helft. Hoe lang duurt het nog dat Willem 2 gaat wisselen om toch nog iets meer risico te nemen? Want 2-1 achteraan heb je natuurlijk helemaal niks aan als Willem 2 zijnde. Als je jezelf nog veilig moet spelen in de Eredivisie. Dus er zal toch nog wel wat aanvallend gewisseld moeten worden vanaf de kant van Willem 2. Voorlopig gebeurt dat niet en staat Willem 2 nog steeds met 2-1 achter bij Excelsior. En Frank Wilaert, 6-0 is het nu hè? bij de dames. Wordt ja, het er meer? Uh, nou, dat kan ik niet beloven, maar uh, ik sluit het zeker niet uit in ieder geval. 78 minuten hebben we er bijna op zitten. En een vrije trap voor Noord-Ierland. Vanaf de rechterkant van het veld. De bal hard in de richting van het strafschopgebied van Sari van Veenendaal geschoten. Die dus twee keer heeft moeten ingrijpen in deze wedstrijd. Niet al te ingewikkelde reddingen. Zeker de tweede was niet al te moeilijk. Nederland moet wel zien deze aanvallen af te breken. Dat lukt uiteindelijk via Renate Jansen. Berestein net niet bereikt. En dan is het Vekker die, die uh, probeert die bal goed naar voren toe te krijgen. Dat lukt alleen niet. Schiet hem over de zijlijn en Zo komt Nederland vanwege de eigen helft toch weer in balbezit. En kan Renate Janssen daar de ingooi nemen. Richting Spitsen krijgt ze de bal weer terug van de Gracht. Die kan de bal dan breed leggen in de richting van de volledig vrije Dominique Janssen. Die van daaruit dan weer zo het middenveld in kan dribbelen en het spel kan verdelen. Doet ze naar de linkerkant van het veld. Worm neemt daar aan. Kan richting Jill Roort. Die is bij haar club Bayern München goed in vorm. Heeft al één keer geprobeerd op doel te schieten. Dat mislukte. Dat is een schoot over. Namelijk, groene nu een balbezit. Die kan zo vrij aannemen. Miedema kan ook vrij aannemen. Randje strafgebied. Moet dan alleen ruimte vinden voor het schot. Die is er eigenlijk niet. Pasenblie net. Berenstein is ook niet goed. Berenstein onderschept wel. Zoekt dan ook ruimte om te schieten. Doet dat ook, maar schiet een beetje of 7-8 naast. De goal van uh, Higgins. En uh, dat had een beter lot verdiend. Want het was best een aardige aanval alleen. Berenstein raakt die bal totaal verkeerd. En Higgins doet er alles aan om zo lang mogelijk te doen over die doeltrap. Dat doet ze eigenlijk al vanaf minuut 1. En. Uh... Doet ze er ontzettend lang over om die doeltrap te nemen? Zeker 30, 40 seconden neemt ze steeds. En we hebben nog een minuut of 10 te staan. En het publiek vindt het ook niet leuk. Je staat 6-0 achter. Ze deden het ook bij 0-0. Ze deden het uh, ja, eigenlijk al meteen in de eerste helft. Het maakt allemaal niet uit. En je hebt nu toch al dik verloren. Dus begin maar gewoon. En uh, voor je het weet, heb je de bal toch weer in de buurt. Of je er nou 30 seconden over doet, zo'n doeltrap. Of 20 seconden, of 10 seconden. Je hebt die bal vijf tellen later toch weer in handen. Dat is nu ook het geval. En dan raakt ze geblesseerd. En, uh, oh ja, dit gaat ook allemaal ontzettend lang duren. In de knieholte grijpt ze nu. En ze is niet de eerste Noord-Ierse die moeite heeft om deze wedstrijd uit te spelen. Kapot gespeeld, zei ze. Letterlijk en figuurlijk. 10 minuten nog te spelen bij Nederland-Noord-Ierland. Dat staat 6-0. Zag je die knie? Ja, het is een beetje. Het is, dit ook... is niet gespeeld hoor. Nee, denk ik. maar je ziet ook wel één verschil, mensen. De, die Noord-Ieren zijn niet fit. In Nederland, al die meiden zijn gewoon helemaal afgetraind. Strak, fit, technisch, ja, ik, sterk. Ik, ik, ik wilde het dus niet vragen, want ik dacht dat. Ik het ik hoorde... wil dat ook niet zeggen, maar jij zei het nee, maar dit is ja. toch gewoon zo? Nou ja, ja. Ik, je ziet toch ja, je en die is maar... vrij stevig. Maar ja. misschien is nee, dat nee, prima? Je, je of... ziet ook bij die andere meiden. Maar goed, die zullen ook bij veel mindere clubs spelen. Die trainen misschien vier keer in de week, sommigen. Ik, dat denk ik echt. En als je dan ziet, bijvoorbeeld die Nederlandse vrouwen. Die zijn natuurlijk. Uh, super fit. Ja, die zijn super fit. En die zijn, uh, die zijn wel echt heel serieus nu met het voer En ik zit ook echt te genieten, want de basistechniek. De goal die net gemaakt werd. Ik bedoel, Frank, ik weet niet of je nog meeluistert. Maar ik zie ze niet zo heel vaak zo mooi gemaakt worden. Hoe Shirida Spitsen die bal er gewoon zo mooi. Met zoveel techniek inlegt. Het is gewoon, iedereen is technisch begaafd. Hoe de sterfspelers zijn het veld af nu, hè? Janice uh, uh, en uh, Lieke Martens. En dan en... nog, waar ja, je zegt. Ja, we hebben gewoon een hele brede selectie. Ik zit daar wel echt van te genieten. Ja. Maar zit jij nog te genieten als 6-0? Doel, vind dan niet saai worden? Denk je niet van, nou, het is gewoon een tegenstander... Nou ja, ik... waar je niet veel aan hebt, De nee, ja, maar zeggen. Nee, tegenstander is dramatisch. Maar ik zie nog steeds leuke acties bij Nederland. En nogmaals, die goal net was gewoon ja. weer van een grote schoonheid. Het zijn, het zijn niet lelijke doelpunten nee. die er gemaakt worden vanavond. Goed, um, kijken bij um, Rachel Niemeijer bij jonge Ajax tegen NEC. Is er van alles of niets uh, van NEC of valt het wel mee? Ja, wel twee kansen gezien. Maar het moet wel heel snel gaan gebeuren. Met nog acht minuten op de klok hier op de toekomst. Het staat 2-0 voor Jong Ajax. Twee keer een geweldige uithaal van Langiel. Eerst een redding van doelman Stan van Bladeren van Ajax. Er was een bal binnen het strafschroepgebied. Die invaller die dus schoot. En een paar tellen later nog in dezelfde minuut. Deed hij het nog een keer. En toen scheerde die bal rakelings langs de kruising. Bal vanaf de rand van het strafschopgebied. Twee wissels nog gebracht door Pepijn Leinders. Heeft de Kevin Janssen. Ado en Schuurman in de ploeg gebracht. En die laatste probeert de bal nu voor het doel te brengen. Daar wordt ook geschoten. Maar dat haalt uiteindelijk... Ja, die bal haalt het doel niet eens. Gaat over de zijlijn. Daar gaat Langiel snel naar de bal toe. Het is zelfs een hoekschop voor NEC in de 83e minuut. Er is opeens iets van paniek of misschien noodzaak. Dat is moeilijk uit elkaar te houden nu. Maar in ieder geval gaat het naar voren toe. Bij NEC bijna een kopbal, bal weggehaald bij Ajax voor het doel door De Wit. Die ook nog een dikke kans kreeg op slag van rust. Hij had toen al, had toen al de 3-0 kunnen maken. Deed dat niet. En nu verzuimt Ajax om uit te breken. Via Dennis Johnson in de middencirkel. Er is veel balbezit opeens van NEC. Maar dit had veel eerder gemoeten. Een overtreding gemaakt door de Ajax. Goede invalbeurt van die nieuwe man. Van die Steven Languil. Wat ik zei. Een Franse, mati, ja, een Franse matiniker. Hoe noem je dat? Een, een Fransman met zijn roots in Martinique. Veel in Frankrijk gevoetbald. Dat ik het zo Zijn niet de makkelijkste nationale. Dit. Misschien nog even de vrije trap meenemen. Vijf en een half een minuut. Nee, zes en een half een minuut voor tijd. Bal laag. Komt bij niemand terecht. Doekie haalt weg. Kan Ajax uitbreken voor de 3-0. Want Ajax speelt natuurlijk wel gewoon voor het kampioenschap. Dat is wat Michael Reiziger, de trainer, met zijn assistent Bogarde heel graag wil. Dat kan. Wel de achterstand van een puntje op Fortuna er dat nog altijd leidt. Het belangrijkste is dat Ajax niet kan promoveren. En NEC wel. Omdat het gat met Fortuna kan groeien naar vier punten. Nou, dit is wat over. Vanuit de middencirkel een doelpoging. Blijft de 2-0 tegen voor Ajax tegen Jong en Na ja. zes minuten. Uh, Rachter, even vraag. Even, even ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. De yes. Pijnlijners is natuurlijk nieuw gekomen. Ja. Is wat uh, moeizaam begonnen, te say the least. Uh, maar als ik ze nu zo zie spelen. We zitten hier op het scherm mee te kijken. Zo uh, dramatisch is het niet. Ze spelen de stijgende lijn. lijkt er wel in te zitten. Is die druk om kampioen te worden zo groot. dat het denkbaar is dat de Pijnlijners misschien uh, voortijdig uh, zal moeten verdwijnen? Nou, laat ik heel eerlijk antwoorden, Robert. Uh, daarvoor zit ik er niet dik genoeg in. Maar ik hoor wel van de mensen die elke week hier zitten... dat ze een hoop te mopperen hebben over deze trainer. En dat ja, de uitslagen gewoon niet goed zijn. Hè? Want gaan nou we even na van de laatste negen duels. En dan tel ik deze voor het gemak maar even mee. Uh, zes verloren. Uh, twee keer uh, gelijk. Uh, ja, weet je, dat, dat zijn moeizame, moeizame cijfers. Uh, daar kom je niet ver mee. En het is niet beter gegaan sinds hij gekomen is. Hij komt bovendien een beetje moeilijk uit zijn woorden. Ook dat is ook al niet zo lekker als je voor de camera staat, als je je moeilijk presenteert. En uh, ja, hij wint gewoon te weinig. Ik kan me voorstellen dat er uh, een opstand uitbreekt uh, bij een aantal fans van NEC. Dat is ook al een aantal keren gebeurd. In de afloop van wedstrijden is die spelersbus, en dat praat ik helemaal niet goed voor de duidelijkheid, maar wel al een aantal keren opgewacht. Ja, en dat gebeurt wel alleen als het niet goed gaat. Nou, misschien nog even dit, een voorzet. Linkerkant, NEC wil die bal wel voor het doel brengen. Maar het lukt niet. Ja, er zijn nog 4,5 minuut. En een nieuwe nederlaag lijkt aanstaande hier in Amsterdam. Goed, Jan Vincent van Zuiden dan bij eh, Excelsior tegen Willem II. Op papier is daar de spanning er nog steeds. Ja, die is er ook in de wedstrijd nog altijd. Uh, hoewel Willem II dus al uh, uh, ja, ruim een uur met een man minder speelt. Naar die rode kaart voor uh, Latschman. Maar uh, ze proberen het met de moed. De wanhoop, ook een uh, verdediger nu die constant voorin staat. Fernando Lewis, rechtsback. Maar uh, ja, ooit als rechtsbuiten begonnen bij AZ. Nu speelt hij ook weer in die rol bij uh, Willem II. Dat nu nog maar met drie verdedigers achterin speelt. Ze nemen dus risico. En ook ik denk dat ook Betje zo dadelijk ook nog wel in de ploeg gaat komen. Om nog meer aanvallende intenties te tonen. Vanuit de kant van Willem II. Maar voorlopig blijft Excelsior toch wel redelijk eenvoudig overeind. Hebben ze nu ook het balbezit? Ze hebben vergeten om de wedstrijd te beslissen. Want die kansen hebben ze absoluut gehad. Maar het staat nog altijd 2-1. En het balbezit is nu voor Willem II. Via Dankerlui. Die is zojuist in de ploeg gekomen voor Chiriwea. Die is ook aanvallend ingesteld. Die Dankerlui. Die speelt de bal nu wel even terug naar Wellenreuter. En dan komt er een lange paas. Die komt aan bij Frans Sol. Die komt die bal door naar v maar die kan die bal niet controleren. Tussen twee verdedigers van Excelsior in. Maar ja, die krijgen de bal of, uh, niet bij een medespeler. En dus kan er op twee weer komen. Met uh, Wijnaldum. Wijnaldum speelt de bal door. Naar de linkerkant Daar zat Tsimikas. Vorige week treft zeker met een omhaal tegen Utrecht. Geeft de bal nu mee aan uh, Mo Elhan Koeri. loopt door. Krijgt hij die bal terug? Nee, Elhan gaat gaat ermee aan de wandel. Gaat richting het strafschopgebied nu van Excelsior. Komt er een schot van Tom Haaien. Oh, maar net over de goal. Ja, dat roept Excelsior wel een beetje over zichzelf af. Ze stappen nu achteruit. En laten Willem II daardoor komen, ondanks dat die maar een man minder hebben. Dus wordt er ook even ingegrepen nu door uh, trainer Van der Gaag. Er komt de nieuwe man, Ali Messaoud, Aanvallende middenvelder, die gaat naar de kant. En uh, Fortes die komt erin als een uh, meer verdedigend tegenstelde speler. Ja, ze willen die overwinning over de streep spelen. Dat is de intentie van deze wissel. En ook uh, Betje staat klaar aan de kant van Willem II. Voor de laatste aanvallende wissel Tom Haaien. Middenvelder eraf, ook Betje erin. Het is nu alles of niks voor Willem II. Dat met 2-1 achter staat tegen Excelsior. En Nederlandse vrouwen spelen nog even tegen Noord-Ierland. Frank Wilaert. Drie minuten officiële speeltijd nog 6-0 voor Nederland. Voorzitter Renate Jansen richting de tweede paal. Miedema kopt die bal niet naar beneden, maar omhoog. In kansrijke positie. En dus blijft het nog even bij 6-0. Kan Higgins weer een doeltrap gaan nemen. Eerder vandaag is er nog een wedstrijd gespeeld in deze pool. Trouwens, Ierland speelde thuis tegen Slowakije. Wond er nou een nood in de slotfase met 2-1. Dat is niet best. Want Ierland had die wedstrijd in eigen huis vrij makkelijk horen te winnen van Slowakije. Nederland speelde overigens thuis. In Nijmegen met 0-0 gelijk tegen Ierland. Daar waren de Ieren dol en dol gelukkig mee. Speelde de beste wedstrijd uit hun kwalificatiereeks. In tijden overigens. Andere kwalificatiereeksen dus ook gewoon meegeteld. Maar Nederland gaat dinsdag op bezoek in Ierland. En die wedstrijd moet gewonnen worden om eerste te blijven in deze pool. Dat gaat na vandaag ook het geval zijn. Dat is het ding dat het zeker is. Daar komt weer een voorzet richting de eerste paal. Rafferty werkt daar weg. Roord is degene die daar oppikt. Maar net te lang erover doet om een ploeggenoot te vinden. Bal over de zijlijn geschoten. Nederland mag daar gaan gooien. Dat doet Dominique Jansen zo snel mogelijk. Want in de slotfase kan het inderdaad veel vitteren in Nederland dan Noord-Ierland. Uh, er nog wel een doelpuntje bij maken en De Noord-Ierse vrouwen over het algemeen spelend in de eigen Noord-Ierse competitie. En anders in de lagere regionen van de Engelse competitie. Wel een paar die ook bijvoorbeeld bij Reading spelen. In de hoogste afdeling. Net als de Nederlanders daar ook wel spelen. Of Jailville. Daar spelen er ook wel een aantal van de noord ieren Maar het zijn er niet zo gek veel. De meeste spelen in Noord-Ierland zelf. En zullen er inderdaad niet zo gek veel, zoals jullie het al eerder over gehad hebben. Niet zo gek veel trainen. Lang niet zo vaak als de Nederlandse vrouwen. En dat is duidelijk te zien. Van de Don kan nog een keer schieten. Rafferty. Die zit ertussen. Bierenstein staat dan buiten spel, en daarmee is de aanval van Nederland ten einde. En is er nog een minuut officiële speeltijd te gaan. Er zal nog wel wat extra tijd bij gaan komen gezien alle wissels die er tot nu toe zijn geweest. Hoewel 6-0, ik weet niet hoe genadig deze scheidsrechter is voor de Noord-Ierse vrouwen. Die ook voor het eerst natuurlijk voor zo'n enorme hoeveelheid toeschouwers spelen. Dat kan ook mee te maken hebben dat ze vandaag niet zo best voor de dag komen. Want de een inspireert het, de ander krijgt het er doods van. En dan moet je ook nog tegen de Europese kampioen spelen in een vijandelijk stadion. Dat helemaal vol zit met oranje fans die zich ook nog nadrukkelijk laten gelden. Niet iedereen kan er even goed tegen. En de Noord-Ieren hebben het niet anders bewezen dan... in ieder geval niet bewezen dat ze dat wel kunnen. Want ze werken hard. Maar meer dan dat zit er eigenlijk ook gewoon niet in. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd... kunnen we concluderen dat Nederland gaat winnen. Ze gaan nog proberen er een doelpuntje bij te pikken. Maar voorlopig staan ze met 6-0 voor. En dan is de vraag of Willem II nog op gelijke hoogte kan komen... met 10 man tegen Excelsior. Ja, dat proberen ze wel. Maar voorlopig staan ze nog steeds met 2-1 achter. Terwijl de tijd wegtikt in het nadeel van de Tilburgers. Nog 30 seconden officiële speeltijd. En er zal wel een minuut of 2-3 bij komen. Dat is dan wat de rest en wat de Excelsior dus nog nodig heeft om die voorsprong over de streep te trekken. Excelsior of Willem II heeft nu natuurlijk haast. Krijgt een vrije trap wegens buitenspel. Die wordt even weggetikt door Van Duinen. Een beetje irriteren natuurlijk. Een beetje tijd ook. Maar uiteindelijk kan die vrije trap genomen worden door Wel en Gewoon een lange peer. Ook Betsje staat daar nu ook voor in. samen met Legt krijgt nu ook de bal Op de rand van het strafschopgebied, legt hij hem af naar Chimikas. Nou, komt met een goede voorzet. Dan kan wel om twee nog wat betekenen. Simikas komt wel met die voorzet, wordt half weggebokst door Zwarthoed. Even kijken, drie minuten komen er extra bij, minimaal. Dat is dus wat er nog overblijft van deze wedstrijd. Die drie minuten gaan nu in. En het begint met balbezit voor Willem II. Op de helft van Excelsior. Een ingooi van Dankerlui. Het is een het, ja, beetje half-half van uh, zwarthoed zojuist. Maar uiteindelijk is het Willem II wel in de aanval. Met uh, Fernando Lewis. Die geeft de bal terug. Nee, dat doet hij niet goed. Dan ligt er heel veel ruimte aan de andere kant van het veld. Kijken of Excelsior daar uh, haast mee wil maken. Hadou hier. Nieuwe man. Zojuist in de ploeg gekomen nog. De laatste wissel van Excelsior. Komt erin voor uh, Bruins. Maar die verspeelt de bal. En dus heeft Willem II het balbezit weer. Allemaal naar voren toe schreeuwt Doelman wel en Dan komt er een lange bal. Die komt op het hoofd van, uh, nou ook Betje. Dat is de bedoeling, maar uh, hij raakt hem uiteindelijk niet. Maar het balbezit is wel voor Willem II via Elhan Kouri. Elhan Kouri die loopt de Koolwijk voorbij alsof hij er niet staat. Goede actie van die uh, creatieve middenvelder bij Willem II geeft hij hem aan Tsimikas. Uh, en Tsimikas terug naar Elhan Kouri. Ja, daar zal toch wat moeten gebeuren. En Han Kouri brengt de bal een strafschopgebied in. Dat is een duel tussen ook Betje en De Wijs. Maar de bal is te hard. En komt in de handen van Zwarthoed. Nog twee minuten blessuretijd heeft Willem II om wat te doen aan de 2-1 achterstand bij Excelsior. Gaan we nog snel even naar Rachna Niemeyer, jonge Ajax NEC. Ja, het laatste fluitsignaal hebben we gehad van scheidsrechter Ed Jans. Jong Ajax wint met 2-0 van NEC. Pakt de tweede plaats over van de ploeg uit Nijmegen. Maar die ploeg met de voorsprong van Fortuna bij GoHead staat straks vier punten achter op koploper Fortuna Sittard. Weer puntenverlies gelijk laatst al tegen Een Gelijkspel thuis tegen de graafschap. Verloren bij Eindhoven. Weliswaar gewonnen van Telstra afgelopen maandag. Maar nu weer een nederlaag. Het ziet er niet goed uit voor Pepijn Lijnders promotieambities uh, voor NEC. En dan gaan we nog even naar Jan Vincent. De laatste minuut loopt van de blessuretijd. Gaat Excelsior eindelijk weer eens thuis winnen. Want dat was er nog niet gelukt na de winterstop. Voorlopig staan ze met 2-1 voor tegen Willem II. Dat nu wel het balbezit constant heeft. Want Excelsior, als die de bal hebben, schieten ze hem gewoon blind naar voren toe. Dus is het Willem II in balbezit. Lange bal op Lewis. Die kopt hem door naar Frans Sol. Die moet erachteraan. Maar die bal wordt het stadion uitgejast door Jordi de Wijs. Dat is ook wel een beetje de wijze waarop Mitchell van der Gaag de trainer zijn. Ploeg wil laten spelen. Gewoon rukzichtloos. Geen risico's nemen. Gewoon die ballen moeten weg uit het strafschopgebied. En dat doet de wijze in dit geval. Maar dat is natuurlijk wel een ingooi voor Willem 2. Fernando Lewis gooit ver het strafschopgebied in. Wordt doorgekopt. Althans dat probeert Van der Linde. De bal wordt uiteindelijk opgevangen door Chimikas. Op de rand van het strafschopgebied. Brengt Lewis hem opnieuw in. Maar dat is geen goede voorzet. Die bal haalt uiteindelijk niet eens haalt de zijlijn helemaal aan de andere kant. Er staat uiteindelijk nog wel een speler van Willem 2 om in te gooien. Want hij gaat over die zijlijn via Karami. Dus kan Willem 2 toch nog een keer komen. Opnieuw een ingooi nu. Via, um, even kijken, wie is dat? dat is uh, Tom Haai, uh, nee, de bal gaat er terug naar Tsimikas. Tsimikas aan de linkerkant van het veld. Komt hij nog een keer met een goede voorzet of niet? Nee, daar staat Van Duinen er weer tussen. Ze verdedigen met uh, man en macht nu uh, Excelsior. Ook al staan ze met een man meer op het veld. En het heeft het resultaat, want Excelsior wint eindelijk weer eens in een thuiswedstrijd. Dat was het na de winterstop nog niet gelukt. Maar nu wint het wel met 2-1 van Willem 2 de slotfase van de dames tegen Noord-Ierland, Frank Wilaert. Uh, ja, dus we hebben er nog één bij gekregen, letterlijk en figuurlijk zou je kunnen zeggen. Want het was 6-0, het is 7-0 geworden. Simpson, die onder dreiging van dat uh, daarachter nog Miedema stond... besloot de bal richting eigen doel te koppen. Dat was niet zo'n hele wijze beslissing, want ze kopte hem keurig langs de paal... en langs haar eigen keeper. Eigen doelpunt dus voor Simpson, die ook al de penalty veroorzaakte... En dus een ongelukkige avond heeft in het philips Philipsstadion van PSV. 7-0 voor Nederland. En dat is alvast mooi meegenomen. Dinsdag krijgen ze weer groene shirts tegenover zich in witte broeken. Maar dan die van Ierland. En daar dus thuis met 0-0 tegen gelijk gespeeld. Daar moet van gewonnen worden in de uitwedstrijd. Om koploper te blijven. Alleen als koploper ga je rechtstreeks naar het WK. Anders moet je nog play-off-wedstrijden spelen. Dan moet je ook nog bij de beste nummers 2 zitten. En niet bij de mindere nummers 2. Berenstijn nog met een inzet. Bal over de achterlijn gewerkt. Ten nauwe nood. Dus nog een hoekschop. Als een van de allerlaatste acties van deze wedstrijd. Want we kregen er 4 minuten extra tijd bij. We zitten inmiddels al bijna aan 5. Deze scheidsrechter kan er maar geen genoeg van krijgen. Heeft het ook uitermate naar de zin. In het volgepakte stadion van PSV. En laat deze hoekschop ook nog gewoon gebeuren. Spits heeft er ook nog wel zin in. Die zet er nog een sprintje in richting de hoekvlak. En gaat nu die hoekschop nemen. Richting de tweede paal. Over de keeper heen. Nee, deze heeft ze in twee instanties weliswaar. Maar ze heeft hem. En daarmee is die wedstrijd wel zo'n een beetje klaar. Sterker nog, de scheidsrechter fluit af. Nederland wint van Noord-Ierland. Zoals het hoort. Met grote cijfers. Want het verschil was navenant. 7-0 voor Oranje. Dinsdag wacht de uitwedstrijd tegen Ierland. Die is belangrijk. Want die zijn mede koploper in de strijd richting het WK. Ik zie een hele blije Barbara Barend. Nee, maar het is gewoon knap. En het is leuk, knap wat Serena Wiegman doet. Het is, we zijn uh, in Nederland een eredivisie gestart. Die meiden ze zijn op professioneel niveau gaan voetballen. Je ziet het verschil met Noord-Ierland waar je dat allemaal niet hebt. De meiden zijn fit, spelen bij topclubs. Het is gewoon hartstikke leuk. En ze spelen ook gewoon echt leuk voetbal. Gewoon ouderwets Nederlands voetbal. Gewoon uh, genieten. Dus ja, nee, Noord-Ierland was helemaal niks... Maar ik heb dat soort wedstrijden ook wel eens gezien bij de mannen. dat wij dan ook helemaal niks ervan maken. En dit was gewoon, we bleven maar tot het laatste moment proberen te voetballen. Dus uh, nee, ik, uh, ik uh, ben tevreden. Toppie. Vanaf volgend jaar kijken we alleen maar vrouwenvoetbal. En zijn ja, de mannen de uitzondering ja, ja. voor de verandering? Wie, wie, wie is dat, wie is dat toch? Ja, wie is die stem? Wie komt er uit de lucht vallen? Meili Vos, goeie naam. Radicaal linkse, feministische. Zo is het. Meili Vos in al haar vrolijkheid. Uit lid van de Vrijheid. Met een oranje truitje aan. Inderdaad. Ja, waar ben je stil? Wie is Duk? Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja ik ja, ja. door een vrouw hier ja, ja. en dan ja. ja. Ja. 7-0 ook nog. En ja. Zo ja. voelt het, om de minderheid te uh, zijn. Ja, ja, wat een verschrikking. En we te zijn begonnen met het, uh, met het ja. nieuwsforum. Ja. Meili, je bent toch aan het woord. Ja. We beginnen altijd met het belangrijkste nieuws. Wat is jouw belangrijkste ja. nieuws van de week? Heel leuk nieuws, het ziekenhuis. we hadden natuurlijk een beetje vervelend nieuws over het Haga ziekenhuis... waar de dossiers van uh, Barbie werden gelicht. Maar twee ziekenhuizen hebben deze week voor leuk nieuws gezocht. Het AMC in Amsterdam, die gewoon zelf een heel duur medicijn gaat maken... wat de farmaceut vraagt er 200.000 euro per patiënt voor. En het AMC gaat nu zelf voor 25.000 euro per jaar uh, dat medicijn maken. Dat is ook heel spannend, hè, want uh, anders gaan die farmaceuten kunnen je aanklagen... die kunnen uh, zeggen, van nou dan gaan we ook geen tijd en geld meer stoppen... in het ontwikkelen van andere medicijnen. Maar dit gaat echt om een medicijn waar de ontwikkelkosten echt laag zijn... en waar het gewoon puur gaat om megawinsten. Ja. Dus zij uh, nemen het risico, ik vind dat heel goed van de AMC. Ander leuk nieuws van een ander ziekenhuis... het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft... Uh, die afgewezen sollicitanten uitnodigt... om gewoon te praten over waarom ze afgewezen zijn... en helpt ze ook om het de volgende keer beter te doen. Ach, gewoon een ziekenhuis, hè? Leuk die dat doet? nieuws. Ja. ja, ook omdat ze wel <laughs> weten dat ze... He, ze hebben altijd personeel nodig. En ja, soms is iemand niet goed voor deze functie... maar misschien over een half jaar wel van een andere. dan houden ze ja. de lijnen. En het, de afgewezen sollicitanten hebben er veel aan. Overigens wil ik nog even aantekenen bij het AMC... Uh, ja. Gisteren was iemand van de raad van bestuur, volgens mij, in, in, in het met het oog op morgen. Ik weet niet of je dat ook toevallig hebt gehoord. Nee, dit heb ik niet gehoord. Ze, ze hebben uh, om dit medicijn te kunnen maken zelf grondstof ingekocht. In Polen. Ja. En dan weet je nu wat er gebeurt. De prijs van dat grondstof is in een keer sky high gegaan. Ja. Dus de, de, de, als dat dan weer de toekomst is... dan kun je je afvragen, wat vind je ermee? Want dan worden gewoon de grondstoffen duurder. Ja, maar op een gegeven moment ga je dan denken... als dit de markt is, dan moet je als overheid misschien wat sterker optreden. Ja. En dat zal niet alleen voor Nederland gelden. Dan zou je dat met Europa moeten doen. Ja. Goed, Weert. Euh, Barbara doen we het na tiener, denk ik. We hebben nog 2,5 minuut. Wat is jouw nieuws van, uh, van deze week? Nou, mijn nieuws van de week, daar gaan we het zo meteen over hebben... maar het leuke nieuws van de week is dat ik morgen in de krant... in de Telegraaf waar ik voor schrijf een interview heb... met een jonge vrouw die in een paar jaar tijd 40 kilo afviel... En er is weer een of ander onderzoek dat bewijst dat gewoon trainen en sporten en krachttraining en zo. Euh, dat het echt grondzinnig gezond is. En zij is dan daar een heel goed voorbeeld van. want zij traint gewoon elke dag enorm veel. en werkt inmiddels ook echt in Is de dat sportschool. nieuws? Dat is geen nieuws, maar het is het verhaal wat ik morgen in de krant. Dat ik ik vond het goed <lacht> nieuws. Jullie vragen mij altijd een <lacht> dus goed je nieuws. Jullie willen je ja, eigen non-nieuws even inzien. Maar heb je geen nieuws? Nee, mij wordt altijd gevraagd: heb je ook goed nieuws? En dan zeg ik altijd: nee, dat heb ik niet. Want ik ben altijd de brengen van heel slecht nieuws. En dit vond ik nou eindelijk eens heel positief nieuws. Het goede nieuws. Is natuurlijk hieruit dat uit het onderzoek blijkt dat dit nog veel nog veel gezonder is dan men al vermoedde, maar dan ben ik Barbara altijd benieuwd. Al. Want dat jojo dat is het probleem toch? Ja, maar deze vrouw die traint dus zo kankzinnig veel, uh, gewoon elke dag um, dat zij daar geen last van heeft, want uh, zij, zij blijft gewoon topfit. Maar bedoel je dus mee dat overgewicht eigenlijk eigen schuld is? Oh, dat weet ik niet. Want er schijnen ook allerlei uh, lichamelijke aandoeningen te kunnen zijn... waardoor je overgewicht hebt. Maar ik denk wel, zoals in mijn geval... als ik overgewicht heb, wat ik heb... dan ligt het eraan dat ik niet voldoende sport. Ja. Dus en als weet... ik ga sporten, dan val ik gewoon binnen no-time ja. kilo's af. En dan wijs je naar je buik. Dat is toch wel een nou, beetje de plek, hè? Bijvoorbeeld dat soort dingen, ja. ja. Maar ook andere ja. lichaamtenen. Of met alcohol drinken. dat dus ja. stent ook heel veel te schelen. Ja. Maar nou, niet iedereen. sommige mensen hebben gewoon een, een lage of een rare stofwisseling... en kunnen niet zoveel doen. Nee. Ja. Maar Barbara, heb jij daar, ik bedoel, ben je, ben je ook meer gaan sporten? Of, uh, of sport je nog steeds? Want je hebt natuurlijk vroeger gesport. Nee, ik sport mijn hele leven. Maar goed, ik ben gezegend met, denk ik, een snelle stofwisseling. En volgens mij heeft dit heel heeft alles met psychische klachten te maken. Als mensen stevig zijn. Als je echt dik bent, is dat volgens mij iets psychisch dat je ook niet. Als er, je er geen toe kan zetten aandoening op... is, hè? Als ja, maar aandoening. dat je, dat je ja. op, op bepaalde momenten te veel gaat eten. Ik heb daar helemaal geen last van. Ik, ja. heb heel, nee, ik heb geen last van dat ik vreedkiks heb. En ik sport graag. en Ik, ja. let ook op, ik eet ook gezond. Ja. Ik uh, pak even een broodje. Ja. Ik heb een beetje ja. ja Even kijken, wat heb ik hier op tafel staan? Wat oh, weg, ja. Weg, ja, die koekjes doe ik wel. Broodje ik kaas. Zin en zin en jij hebt uh, nul vet. zo chocola vind ik ook lekker. Dat zijn wij vrouwen ja. Dan, ja. dan weer. Kunnen ja. we ja. chocolaatje ja. ja. Ongetwijfeld. We, we gaan het straks ook nog over slecht nieuws hebben hoor, Wierd. Mooi. Ja, want anders dan voel je zo? niet zo nang. Natuurlijk. We willen niet op een gemak. Goed, zometeen bijvoorbeeld de Oostvadersplassen gaan we het over hebben. Over de identiteitspolitiek en of. Veel meer. zometeen na tien uur graag tot zo tot zo NPO Radio 1 Het wordt nu echt lente. De boeren boerenzwaluwe keren terug. De kamsalamander zet zijn kam op. Ja, dat heeft alles te maken met voorplanting. En de merel zingt uit volle borst. Het zijn altijd maar die mannetjes die zingen. Die vrouwtjes hoor je nooit. Of bewijst de wetenschap het tegendeel.